Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In de Haagse Schilderswijk wordt voorlopig geen enkele demonstratie meer toegestaan. Dat heeft burgemeester Van Aartsen gisteravond gezegd. tijdens het spoeddebat in de Haagse Gemeenteraad. over de uit de hand gelopen demonstraties in de wijk. Van Aartsen denkt aan een verbod van twee maanden. Hij zegt de betogingen met pijn in het hart te verbieden. omdat het verbod ingaat tegen democratische principes. Maar hij zegt ook dat hij de Schilderswijkers wil beschermen. tegen radicalen van verschillende kanten. De burgemeester overleefde een motie van wantrouwen. die door de PVV. Werd ingediend. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO vreest dat er veel meer gevallen van ebola zijn dan tot nu toe is gemeld. De VN-organisatie baseert dat op verklaringen van medewerkers die in het getroffen gebied zijn geweest. Hoeveel meer gevallen er zijn is niet gezegd. Officieel zijn er 1975 gevallen bekend van wie zo'n duizend mensen zijn overleden. De WHO houdt er rekening mee dat de uitbraak nog maanden duurt. Internationaal is verheugd gereageerd op het vertrek van de Iraakse premier Maliki. Hoewel hij in eerste instantie een derde termijn opeiste, besloot Maliki na binnenlandse en internationale druk toch op te stappen. Maliki is acht jaar premier geweest. Vicevoorzitter van het parlement Abadi is naar voren geschoven als opvolger. Er zijn wel degelijk Russische militairen in Oost-Oekraïne. Dat zeggen westerse journalisten die gisteravond een Russisch konvooi de grens bij Donetsk zagen oversteken. Het gebied waar de separatisten de baas zijn. Volgens een journalist van de Britse krant The Guardian gaat het om een kolonne van minstens 23 panzervoertuigen met Russische nummerplaten. Hij zag ook tankwagens en andere logistieke ondersteuning. Volgens hem maakten de militaire voertuigen geen deel uit van het omstreden Russische hulpconvooi dat al dagen wordt gevolgd. Het weer, opklaringen, maar ook af en toe een bui. Het is zo'n 11 graden. Later wisselen wolken en zon elkaar af. Smiddags opnieuw buien, mogelijk met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het nos Journal. Dit van de ANWB. Er staan geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd.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 I don't want to close my head If it's not I want to break the voice Break the voice Break the Ik ben niet te gaan. Ik ben niet van plan om te gaan. Ik ben niet van plan om te gaan. Ik ben As well, lie to L. His big fog lights is bright as hell. Calls the law, starts to yell. He hits the gas, so I grab the rail. Sure, you won't ride with me. If you're scared, don't lie to me.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 Morire semo invisibili e indispensabili non Parleremo più di ieri farò di noi il mio domani Certo soltanto per amar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 vuore saremo inti visibili, estremi, indispensabili per lei, il tempo io lo fermerò per dare un po' d'eternità a quei momenti che trocco presto. Ik